Ben de ster van het land. Nee. Mijn ster van het land. Hey lucht. Hoe gaat het ermee? Ja, je bent zo blauw. Hoe heet je lucht? Ik ben Wietbelle. Aangenaam. Ja, ik heb geen broertjes en geen zusjes. Ik ben alleenstaand. Hoeveel jaar ben je lucht? Uh, zes misschien? Twee maal drie is zes. Zes is het omgekeerde van negen. Als je negen bent, word je groot. Wiet Bellen loopt op het moment dat ons verhaal begint. op zijn blote sokken te land op het koertje van zijn vader. Ja, het is valavond, hij verveelt zich. Al zijn vriendjes zijn weg. Het is vakantie. Wiet Bellen is zes jaar. Zijn vader en zijn moeder wonen ieder in een apart huis. Twee aparte huizen in dezelfde grote stad. De ene week slaapt hij bij hem en de andere week bij haar. Dat is al drie jaar zo. Drie is een mooi getal. Vroeger waren ze met drie. Nu is het anders. Papa en mama zijn vrienden. Wat een gedoe! bellen vindt grote mensen raar. Papa is lief, mama is lief. Wie, wie, wie, Wietbellen is lief. Ja. Hij snapt er niet veel van. Grote mensen, kleine mensen, witte, gespikkelde, groene mensen, paarse, gele, baby's. <lacht> Voor een baby wordt geboren is het een vogel. Ja, dat zegt zijn vader. We zijn allemaal baby's geweest, hm? dus ook allemaal vogels. Hij kijkt naar boven en ziet de lucht. Ik wil niet groot worden. Als je groot bent, moet je alles tellen. Sommen vind ik stom. Ik heb een spaarpot. Het is een varken. Er zitten honderd miljoen centen in. Ik heb ze geteld. Daar in de verte lucht, daar woont mijn moeder. En hier, hier woont mijn vader. En nog veel verder is Afrika. Daar wonen de leeuwen die je opeten. Je bent daar niet dood, maar woont in de buik van een leeuw. Het is heel gezellig met trommels en speren. Ik ben een voor Kijk maar. Wiet Belle strekt zijn armen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wie mag ik een kusje geven? Hij begint te rennen. Hij rent in het rond. Kleine rondjes. Sneller en sneller en sneller. Hij voelt de wind. Hij ruikt de lucht. Hij roept het uit. Ik... Wauw, alles begint te draaien. Hij springt, hij rent, hij springt, hij rent. De rondjes worden kleiner. Hij klappert met zijn armen. Ik ben een jip -jump. Ik ben een mus! Wat maakt het uit een jip of een Ik of een Ik ben een bom. Hij kan niet meer. Als een dolgedraaide suikerspin ploft hij op de grond. Uitgeteld. Uitgeteld. Paf! Boem! Patat! Na bellen. ben je niet, nog niet, nog niet, nog niet, nog niet, nog niet. bellen. Wie wie wie wie wie bellen. Je bent zo klein, je bent zo lief. Niet. Jij weet dat niet. Nog, niet, nog niet, nog niet, nog niet, nog niet, nog niet. Vlieg maar in het rond, ga maar op de grond. Vlieg maar in het rond, val maar op de grond. Vlieg maar in het rond, val maar op de grond. Vlieg maar in het rond, ga maar op de grond. Vlieg maar in het rond.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 Wietbelle krabbelt overeind. Weer is het niet gelukt. Boos kijkt hij naar boven. Schrom, schrom. Ik ben nog niet zo groot aan de lucht, maar wel een groot. Dinner's ready! De papa van Wietbelle staat aan het raam. Hij heeft een grote kookpot in zijn handen. En op zijn hoofd staat een grote witte kookmuts. Kookmutsen zet je op als je kookt. Wiet, het eten is klaar! Toch niet weer spaghetti? Eh, Wat? Nee, nee, nee, vandaag eten we uh, gebakken postduif met kauwgomballen en spek. Postduif met kauwgomballen? Lekker! Van kauwgomballen krijg je speerballen. De papa van Wietbellen kookt het lekkerst van de hele wereld. Zoals hij is er maar één. Altijd als ze eten mag Wiet de grote kookmuts op. Ja, en hij is te groot en zakt over zijn neus. En zo eten ze met twee. Hmm, en jongen, zijn de kauwgomballen gaar? Chief hm? tjaf. tjaf. morgen ga ik nog eens proberen. Wat? Vliegen, ik ben een vogel. Ah, is het echt? En, en lukt het een beetje? Wauw ja. Ah, dat is mooi, fijn. Hm? tjaf. Morgen moet je het nog eens proberen. Hm? Uh, uh... Wietbellen gaapt. Nou, onze vogel is moe, het is tijd om te gaan slapen. We gaan naar boven. Ik ben niet moe. Wiet poetst zijn tanden, trekt zijn pyjama aan. Buiten wordt het donker. De zon gaat onder, de maan komt op. Hij ligt in bed. En op zijn hoofd staat nog altijd die grote witte muts. Papa? Ja, jongen? Zou je nog een liedje voor me willen zingen? Ja, maar ik kan niet zingen, dat weet je toch? Lig je lekker? Een slaapliedje. Goed. Vals? Oké, okay, vals. De papa van Wietbelle pakt zijn luchtgitaar. Ja. Luchtgitaren bespeel je dus als je geen echte gitaar kan spelen. En stilletjes begint hij te zingen: Tjip tjip tjip tjip. chip, Tjip tjip tjip tjip als je vliegen kan, dan hoef je niet met een trap. Hij slaapt. De papa van Wietbelle zet het raam open. Buiten ruikt het lekker. Stilletjes loopt hij in het donker naar de deur, nog één keer draait hij zich om. Hij glimlacht. Beneden is hij vergeten het vuur uit te zetten. Hij vloekt. Godverdomme, dat stinkt hier naar aangebrand. En dan rent hij naar beneden.